Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je jong, gezond en geprikt bent, heb je nauwelijks kans op ernstige coronaklachten. Er zijn wel gevaccineerde patiënten die toch in het ziekenhuis terechtkomen... maar volgens de vereniging van longartsen hebben die mensen bijna allemaal andere klachten... zoals ernstig overgewicht, diabetes of hartaandoeningen. In de meeste gevallen zijn de gevaccineerden ook ouder dan 60 jaar... In Rotterdam is een stille tocht bezig voor Joshua van 15. Hij werd vorige week doodgestoken in een parkje in de wijk Beverwaard. Honderden mensen lopen mee. Een jongen van 15 is opgepakt voor de steekpartij. Volgens de politie had hij waarschijnlijk ruzie met Joshua. En duizenden mensen in de buurt van Athene in Griekenland zijn gevlucht voor natuurbranden. Het evacueren was een chaos. Mensen hadden natte kleren om hun hoofd tegen de rook en renden zo naar hun auto. Onder de brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In Griekenland is het al dagen extreem heet. En ophef in Amerika over het verjaardagsfeestje van Barack Obama. De oud-president heeft 475 gasten een kaartje gestuurd met een uitnodiging. En kan dat wel? Nu de besmettingscijfers oplopen... vragen ze zich ook aan de andere kant van de oceaan af. En daar moest het Witte Huis ook op reageren. Dit event, according to all the public reporting... is outdoors and in a moderate zone. But in addition, there is testing requirements... and other steps they are taking, which I'm sure they can outline for you in more detail. De gasten moeten wel gevaccineerd of getest zijn. Morgen is Obama jarig. Hij houdt een feest in de tuin van zijn huis. Pearl Jam komt ook optreden. En het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het is haast overal droog. Morgen eerst veel zon. Later zijn er op sommige plekken wel pittige buien met onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Diemen staat bij knopend Holenderecht 5 kilometer file. En de verdraging is daar bijna een half uur. Is een ongeluk gebeurd, er dus zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh!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 die CD waarin Sonny begeleid wordt door Setter Wilton op piano... Herbie Lewis op bass en Billy Higgins op drums... gaan we luisteren naar Everything Happens To Me.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 Tu en sentiras convaincu On va en prendre plein la gueule Le jazz est revenu Fini les galères et les l'exode Fini les disques invendus Dans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 Paré de toutes les vertus il franchit par à toutes les fêtes.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 Uit, 19, uit 2018 in de still of the night.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 Bichettes op trompet en zang. Russ Freeman op piano. Carson Smith op bas. Bob Neal op drums. We gaan luisteren naar But Not For Me.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 And also like a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for.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 That's jazz up, that's jazz swing bands that's jazz that's jazz my kind of jazz it's kind of jazz And Georgie do do do do